Iwan Kamega! Hoi! Iwan, ben je tevreden over je tijd? 30, 57? Ja, ik ben uh, niet ontevreden Ik heb ja, ik ben niet zo'n 10 kilometer loper. Uh, ik wist wel dat het een sterk bezette wedstrijd zou zijn. Dus ja, uh, ik kon ik mooi in het groepje meelopen. Daar dus, uh, daardoor uh, kon goed meekomen. Daar ben ik een probleem mee. Maar voor, voor tijd ben je weggegaan? <tossimus> nah, ik heb niks in mijn hoofd zo. Maar Je persoonlijke record ligt hier in je 30, 42. Dus ja. je zit er nou 15 seconden boven. Ja, dus, ja dat, wat dat betreft is dat zo bekijkt een slechte dag gehad. Maar, uh, <laughs> ja, dus, ja, nee, maar ik ben dat te tevreden. 15 seconden, 10 kilometer. Ja, ik ben tevreden. Die, uh, ik uh, yeah. bedoel, dat is een zo'n 100 per kilometer. Ja, en, uh, en uh, waar ik mijn Per gelopen heb, dat was ook mooi recht parcours. En hier is toch wel heel veel uh, klinkers en bochtjeswerk, stoepje op, stoepje af. Ja, en dat lijkt allemaal niks, maar elke uh, keer even dat stoepje op en draven en even die bocht aansnijden, dat, uh, dat kost net even wat energie. Ja. Wat is je volgende doel? Ja, in de peloton natuurlijk. Um, Daar gaan wij best okay, even denken, Ik, ik, ik, ik weet het zo niet. Dan zal er straks weer een halve marathon gaan moeten komen. Ja, de eerste volgende is volgens mij uh, Lauwens maar daar heb je even het even goed van, maar dat weet ik niet zeker. Over een beetje wind gesproken, daar kan het ook waaien. Het schijnt dat, daar, uh, <gacht> dat het daar waait, ja. Maar dat zien we dan nou weer. Ik heb er ook wel eens gelopen, het was uh, 30 graden. En uh, ja, ja, je hebt er altijd wel wat, en dat denk dat je niet moet zeuren. Het is omstandigheden die het, uh, die het misschien zwaar maken, maar lopen blijft leuk, ondanks om de omstandigheden. Ja, bijna een top 10 klassering denk ik nu. Uh, nou, ik denk dat ik aardig in de buurt kom. Ik weet niet precies uh, wat er allemaal voor me zat, maar ik denk dat ik wel in de buurt kom. Ja. De eerste vijf jaar kan je niet en daarna kwam een groep in Nederland. Ja, dan denk ik wel dat ik ongeveer tiende ben of zo. Ja. Oh, ja, mooi. Ik ben wel uh, content. Goed, wees dicht. Ga lekker van agendien. Ja, dankjewel.